Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de buurt van Papua wordt een Indonesisch vliegtuig vermist. Dat meldt de Indonesische Reddingsdienst. Er zouden 54 mensen aan boord zijn, onder wie vijf kinderen en vijf bemanningsleden. Het is een vliegtuig van de maatschappij Trigana Air. Vermoedelijk is het toestel in slecht weer terechtgekomen. De zoektocht is inmiddels gestaakt, omdat het nu nacht is in Papua. Volgens de vliegmaatschappij hebben dorpelingen gemeld dat er een vliegtuig is neergestort.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 Ook wordt het terrein beter verlicht en worden er meer agenten ingezet om migranten tegen te houden. In het oosten van het land staan lange files door terugkerende vakantiegangers. De schoolvakantie in de regio Noord zit er na dit weekend op. De regen en het vele verkeer hebben op verschillende plaatsen tot ongelukken geleid. Zo staat op de A1 van Deventer richting Amsterdam in totaal 20 kilometer file. Op de A28 is het ook druk, daar loopt het bij Nijkerk vast. Het weer veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen. Met 18 tot 20 graden is het aan de koele kant. Morgen verandert er weinig en vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS. -GF. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Verder richting Amsterdam op de A1 tussen Hoeflaken en Eembrugge 7, de A6 Ledenstad Muiden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 Het strand van Zandvoort. We zitten tot aan 9 uur vanavond bij de haven. En iedereen is van harte welkom. Strandpaviljoen nummer 9, mocht je dat nog niet weten. Door de twee platen, als eerste: Milky Chance en de Stanels, gevolgd door deze van Naranda Michael Walden. Uit de jaren 80 was dat inderdaad dat vrolijke duntje Kimi Kimi Kimi. En daar zit hij weer, Vindelijk? Willem Bruist. Hoezo? Hoezo? Hallo. Hallo. <laughs> Hallo. Willem, uh, Willem Boer uh, voor uh, de externe. En Willem... Nee, dat weet niemand meer. Het is meer. de heer, hè? is het de, eigenlijk. De, de heer, he? ja. De nacht van de heer, ja. Waar gaan we het over hebben? Het uh, volgende. Uh, luisteraars en kijkers. Uh, ZFM, uw lokale Zandvoortse radioomroep, bestaat louter en enkel uit vrijwilligers. Ja.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 Oh jee, dat, uh, dat is een heel lang verhaal. Dat, uh, ik heb het ooit eens bijgeschreven in de analen, maar het is weer uh, uitgewist. Um, ik kwam hier binnen als vrijwilliger eigenlijk via internet. Hè, via zfmzandvoort.nl. En dan kun je dus opgeven als vrijwilliger. En dat heb ik toen gedaan. En um, dat was toen in eerste instantie voor techniek. Ehm... Um,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 Ja. En, uh, ja, ik hoop dat hij het goed doet. Ik yeah. ben heel benieuwd. Als mag ik niet meer weerkomen, geloof ik. Ik <laughs> ja. kan, kan er even voor de luisteraars en kijkers zeggen wanneer de eerste volgende nacht is? Ja. Welke data? Ja, dat, data, ja, dat, dat is 27 op 28 augustus. En dan begin je nachts om 12 uur. 12 uur tot, tot 7 uur de volgende morgen. Mag ik vragen wat je in het dagelijks leven doet? Want slaap je overdag of zo? En dan slaap ik je altijd nog. Ja, dat kan altijd nog. Dat heb je altijd een goeie. nog. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Ik werk. Uh,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 En, en dit soort, dit soort ja. locatie-uitzendingen mogelijk maken. Ja, precies. En uh, die kant hier willen we toch een beetje op, denk ik. zijn uh, meer locatie. Uh, uh. De studio is heel mooi. Dat is een mooie locatie. Zoals ze bij ons in het Oosten zeggen, heel goed geoutileerd. dat nou, zullen zeggen, wij het hier ook hoor. Ja, maar zover kom ik nooit. Nee. nee. <lacht> nee. Maar uh, locatie-uitzendingen, dat, uh, dat is gewoon een uitdaging. En, en wil je jezelf profileren als radiostation, dan moet je gewoon die kant op. Maar ja. aan de andere kant, een keerzijde, je hebt wel mensen nodig. Ja. En stel dat mensen nu luisteren of kijken en zeggen van nou, ik wil eventueel wat in de ZFM vrijwilliger worden. In de technische vlak. waar moeten ze dan een e-mailtje naartoe moeten sturen? Dan zal ik gewoon een contactformulier invullen op de site zfm. Zandvoort.nl Dankjewel. Ja. Uh, daar klik je op het knopje contact. En dan kom je zelf in een scherm waarin staat van oké, okay, je, je wil contact. wat voor contact wil je? Ja. En dan kies je gewoon vrijwilligers. Ja. En dan vul je dat in en dan wordt er...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 Hartstikke bedankt voor je komst Goed zo. hier in de haven van Zandvoort. Dankjewel. Dankjewel Willem. En hey, inderdaad, meld je aan via www.gfmzandvoort.nl. En hier is de Summer Jam. Summer we En de Summer Gym. En dat uh, brengt ons bij de evenementenagenda. Want deze zomer is er weer heel veel te doen in Zandvoort. Ja, allereerst zal niemand zijn ontgaan. Het EK Zandsculpturen uh, is gisteren uh, begonnen. Uh, het EK uh, duurt zelf duurt één week. Maar u kunt nog tot uh, eind uh, oktober uh, en tot en met november zelfs uh, de zandsculpturen bewonderen hier in het centrum van uh, Zandvoort.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 uur in Thalassa en daarna lekker een vorkje prikken in de heerlijke strandtent van Thalassa. Tot zover. Oh, dat is even sneller dan ik uh, verwacht. Ja ik, uh, ja. ja, ik heb die, vorige, die week daarop heb ik maar even weggelaten. Oké, okay, nee, oh. <laughs> helemaal goed. Dankjewel Albert-Jan. Wil je er even meer nalezen? Dan uh, kan je ook de CFM app uh, downloaden, mocht je hem nog niet hebben. In de Play Store, App Store en de Windows Store is hij gratis verkrijgbaar. Lees je de laatste nieuwtjes uit Zandvoort, de evenementen, sports en nog veel meer. Dus download de ZFM app nu.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 Sommersenklanken van Kaoma, jongen, de Lambada bij Sium. Live vanuit de haven waar we vandaag een prijsvraag hebben trouwens. Ja, twee dagen geleden is het uh, EK Zand Sculpturen begonnen. We gaan zeven uh, sculpturen verrijzen. En wij willen graag weten hoeveel kilo zand voor die zeven sculpturen bij elkaar gebruikt wordt. Dus hoe, hoeveel kilo zand wordt er voor die zeven uh, sculpturen gebruikt? Weet jij het juiste antwoord? Kom dan uh, naar de haven van Sanford en dan weer je aan het eind van deze dag een mooie prijs. <laughs> Namelijk een uh, diner bij uh, de haven. Heb jij enig idee, Joop? Wat zegt u? Heb jij enig idee hoeveel kilo zal ja, te ik... gebruiken? zijn? Zeven beelden, hè? Zeven beelden. Een kilotje of zeven. Een kilo <laughs> of zeven. Nou, Snit is net even te weinig. Juist.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 Toch uh, leidend kunnen zijn. Ik heb er drie gezien en ik vond het eigenlijk slecht. Gewoon slecht. Ondanks toch dat er een heleboel spelers terug zijn gekomen. Ja, goeie ja, er zijn, spelers. ja en papier papier zijn, goeie spelers. Er, zijn, er zijn helemaal geen spelers weggegaan, volgens mij ook. Nee. Maar dan moet je er nog wel een uh, team van kunnen maken. En dat is toch niet echt gemakkelijk, dus zelfs nog een beetje lastig. Maar als ik nou ga kijken... We hebben de eerste oefenwedstrijd gehad... waar ze net een paar dagen bezig aan het trainen. Nou, dat is dan te vergeven tegen Ajax. Zaterdag, Ajax zaterdag... Uh, die was uh, gedegedeerd uit de topklasse... naar de hoofdklasse. Die willen zo snel mogelijk weer terug... en die hebben de wens van Zandvoort aangegeven om te komen oefenen. <coughs> het was een wedstrijd van, in drieën eigenlijk. Drie keer een half uur. En Zandvoort ging alle kanten op. Is ook wel logisch. Het niveauverschil is te groot...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 dat de Eredivisie waar Zandvoort uh, in uitkomt. Tennisclub Zandvoort. Dat uh, is uh, een competitie die wordt eigenlijk bepaald door heel sterke clubs. Leimonias Le Le Le Le Le en uh, dat soort dingen. Okay, uh. En die kopen of huren spelers. Yeah. Die kunnen niet te lang in Nederland blijven. Want ze moeten geld gaan verdienen in de hele lucratieve toernooien in Europa. Misschien zelfs wel in Amerika.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 We're hanging on to In deze plaats zijn we even verder aan het uh, praten hier uh, bij de Haag van Zalvoorts. nummer 9 tot aan uh, 9 uur vanavond is CFM uh, erbij. En uh, ja, met Jop van Essen, die heeft nog zoveel te vertellen, dus we draaien deze plaat gewoon weg. Wat echt dan heeft Jop uh, nog wat meer tijd, toch Jop? <laughs> Jawel, het is, zijn maar een paar minuten, maar ik, ik hoop ze vol te kunnen praten. Zo regelen we. Dat. Heb, heb ik genoeg uh, stof? Ja, ik denk het wel. Ja, je, je kan een hele avond vullen, Jop. helemaal hebben het top. <laughs> ja. Maar uh, we gaan even naar een groot evenement, wat uh, binnenkort uh, in Zandvoort, uh, waar Zandvoort de gastheer uh, hier ja. voor is. Ja. Het KLM um, Open. Ja. En dan, het, dan hebben we het over golf. Het uh, grootste sportevenement van Nederland.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 Ja. En de maandag daarvoor ook, want dan is het Pro-M. Ook geweldig. Goed ja. doel. Ja, altijd, altijd wordt er wordt veel geld opgebracht ja. voor het goede doel. Ja, het uh, het KLM Open is een van de, de best gedoteerde uh, toernooien. -to Toernooitjes moet ik eigenlijk zeggen, want echt grote, dat is het niet. Maar uh, toch wel toppers. Die komen hier graag naar voor. die willen graag hier spelen. Tom Watson ja. is er eentje van, die uh, is in zijn laatste jaar bezig.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 Uh, heb je hem toevallig nog een beetje gevolgd op de Amerikaanse Tour? Want hij behoort tot de best, ja, uh, beste 50 uh, spelers ik van heb, uh, de wereld. Ik, ik heb wel, uh, ja, hij is wel afgezakt, hè? naar 58 geloof nou, ik op dit moment, lot. van lot. 33 af. Ja. Uh, wat, wat, wat, ik van, ja, wat ik ook gelezen heb van, over hem, is dat hij uh, um, uh, nerveus is. En, uh, voor een toernooi dan, uh, is hij zichzelf niet. En dat moet je als golfer zeker wel zijn. Ja, en hij heeft dus de, dit weekend de, de kut niet gehaald in Amerika. Ja. Is weer teruggegaan naar, naar Nederland. En heeft dus te kennen gegeven dat hij geen toernooi meer gaat spelen tot aan het KLM open. Ja, Maar dat is maar een korte periode in principe. Relatief, is dat drie ja. weken, dan is drie weken, dan is het KLM open daar. Dan moet hij er staan. Ja. Dus is het alleen maar goed, denk ik, dat hij rust voor zichzelf neemt. Dat hij gewoon dingen op een rijtje krijgt. En dan kan hij waarschijnlijk weer schitteren. Ja, want... Maar...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 Ja, het was uh, vier dagen praten. En van was ochtends, was, ochtends tot avonds. Het was kort. geen moeite om vrijwilligers daarvoor te vinden. Want iedereen uh, draagde zijn steentje daaraan ja, bij. Ja, ja, was, ja, en, was... en toen kwamen natuurlijk de, de professionele jongens om de hoek met hun ja, met geld. Op een en... gegeven moment zijn wij, amateurs, wij ja. sterkers, Amateurs, uh, ja, niet meer gewenst eigenlijk. Daar komt het op neer. Nee, dan... Misschien komt het zo omdat er we misschien wel in heel versum geen lokale zender is. Want er zitten natuurlijk alle grote jongens die zitten daar. Ja. Dat ze het over hebben genomen. het nee, klopt. Maar één ding kunnen ze natuurlijk niet afnemen. CFM was de eerste die KLM open radio verzorgde. De het allereerste deden we. Ik weet niet of jij nog kon herinneren, op. Dat was dames open. Ja, de ladies open. Daar hebben we gekampeerd eigenlijk. Naast Hastings had er een bed staan. En wij zaten op dat bed. We moesten om zes uur eruit. Want Andor had een programma, Andor. Ja, daar, jij had een programma. Om zes uur. We mochten het nog niet. Er was, was een, uh, hoe noem je dat? Ja, de hitlijst kwam eraan. De kwam eraan, dus dan moesten we eruit. <laughs> nu moeten we er ook uit. We ja. moesten eruit. Joop, we maken een keer een speciaal ja, We uit. hebben nog drie minuten. We gaan een speciaal nee, sport uitzending nee, nee, nee, nee. Goed, <laughs> we, hebben, bedankt een leuk voor je de zijn. Uh, Top dat je even de moeite hebt willen nemen. Ik heb ideeën hierover. Daar gaan we uitwerken. Ja? Komt goed. Bedankt. Oké, graag gedaan.